Van Tijn met het NOS Journaal. In Vlissingen heeft een verwarde man een paar uur voor consternatie gezorgd. Hij werd door een agent in zijn been geschoten om hem op afstand te houden. Het gebeurde nadat hij volgens de regionale krant PZC had geroepen dat hij explosieven bij zich had. Vervolgens werd de omgeving afgezet en de explosieve opruimingsdienst werd opgeroepen. Het onderzoek met onder meer een robot bleek dat er geen explosieven waren. Vervolgens is de man door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De Israëlische minister van Defensie heeft besloten dat Palestijnen vanaf volgende maand alleen via één zwaar bewaakte grensovergang van Israël naar de Joodse nederzetting Ariel op de Westelijke Jordaan over mogen reizen. Dat meldt de Israëlische krant Haaretz. Het betekent in de praktijk dat de Palestijnen niet meer kunnen reizen met een populaire bus die via een andere overgang gaat. Mensenrechtenorganisaties en linkse politici in Israël hebben scherpe kritiek op het besluit. Ze zeggen dat Israël zich schuldig maakt aan apartheid. Veel artsen negeren de regel om van bepaalde medicijnen bij de apotheker aan te geven waarom ze dat medicijn voorschrijven. Bij 23 medicijnen is dat verplicht, maar bijna de helft van de huisartsen en ruim een derde van de specialisten doet het niet. In een onderzoek van het instituut voor verantwoord medicijngebruik melden artsen dat ze het doorgeven van de reden op een recept te veel werk vinden. Of ze zien er het nut niet van in of ze vergeten het. Sommige medicijnen worden voor verschillende ziektes voorgeschreven en moeten dan in zeer verschillende doseringen worden gebruikt. Daarom is de melding van belang. Bij de parlementsverkiezingen in Oekraïne lijkt de partij van president Poroshenko te winnen. Twee exit polls schatten dat zijn pro-westerse partij 22 of 23 procent van de stemmen heeft behaald. De partij van premier Yatsenyuk zou uitkomen op 21 procent van de stemmen. Het weer vannacht meest droog. Morgen eerst nog veel wolken, maar later vaker zon. Het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.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 1031 En we gaan beginnen met een reeks van nieuwe werkjes Tenminste, voor deze show dan En een nieuwe CD, Ardas Prayer genaamd En het komt van uh, Prabhu Nam Kaur En ja, ik spreek het natuurlijk allemaal maar op school Hollands uit Maar dat gaat van zeer waarschijnlijk natuurlijk al like, in andere talen En dat klinkt heel anders, maakt niet uit uh, Je kan dat allemaal terugvinden op peacefulradio.eu daar vind je de playlist en uh, daar kun je meelezen en meegenieten van deze fijne New Age muziek. Veel luisterplezier. Why, Guru, good, Guru, hey, Guruji. why, Satnam, good, good, Guru, good, Guru, good, Guruji. good, good, good, Ja, maar een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 Quiero darme tu calor. Vente a mi barca conmigo, quiero ser tu amigo y hablemos los dos. Porque quiero que me quiera, y vente a mi vera. We